1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In China zijn zeker veertien doden gevallen... toen er paniek uitbrak in een moskee, waardoor de paniek ontstond is onduidelijk. Het gebeurde toen er voedsel werd uitgedeeld voor een traditionele maaltijd. De meeste slachtoffers werden vertrapt of doodgedrukt. Naast veertien doden zijn er zeker 10 gewonden... van wie er vier in levensgevaar zijn. De moskee staat in de regio Ningxia in midden China... waar relatief veel moslims wonen.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 De opstandelingen in Syrië raken steeds vaker met elkaar in gevecht. Dat komt vooral door de opmars van ISIS, een terreurgroep die gelieerd is aan Al-Qaeda... en die van Irak en Syrië islamitische staten wil maken. Andere rebellen in Syrië verzetten zich daartegen. Intussen heeft ISIS 1300 extra strijders naar Aleppo gestuurd. Bij hevige gevechten in Aleppo is de afgelopen dag een leider van ISIS om het leven gekomen.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 Twitter. Vitesse speelt in Abu Dhabi onder meer twee oefenwedstrijden tegen Duitse clubs. Het weer, veel bewolking met af en toe regen, minimaal tussen 4 en 7 graden. Ook overdag blijft het grijs en regenachtig, met name in het Zuidoosten. Met een middagtemperatuur van maximaal 12 graden is het extreem zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 Pound Echte Janne Jan Heemskerk en Jan Roos. Uh, welkom terug bij Echtjan Echte Jan op de Ruins bon En ik ben Jan Roos. Ja, ik ben Jan Heemschek. Belt op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Jan. Je kunt bellen met de Voice voicemail op 063009009. Maar, maar de, kans de kans dat je ooit gehoord wordt is vrij klein. Waarom doen we dat? Omdat waarom... het een hele lekkere manier is om te zorgen... dat we interactie met het publiek plegen zonder dat werkelijk te doen. Ja, maar dan kunnen we toch net zo goed dat ik Hé, dan kunnen we niet gewoon schrappen en gezeiken over die voicemail... als we er nooit wat mee doen? Nee, oh, hij zou nou, kunnen, maar is niet zo leuk. We Wat een praat, een antwoord, ja, ik heb top, top antwoord, van. top antwoord. We praten even verder met, met Ibrahim Bijbega. Die, die, we voor het nieuws gebleven bij de vraag... waarom gaat men dan niet weg als men het hier zo erg vindt? En toen opmerkte ik nog even van... misschien wil men wel helemaal niet weg, maar wil men dat wij weggaan... en dat hier dan de nieuwe fundamentalistische heilstaat gesticht worden. Zou dat ook nog een idee zijn? Nou ja, de mensen van de Hofstadgroep hebben toen gezegd... Van, ja, wij willen dat de, de vlag van Tauhid uh, op het torentje uh, gaat wapperen. En dat vond ik wel... Ik uh, moest natuurlijk wel een Ik je ziet al voor je, dat op het torentje van waar Rutte nou zou zitten... dat daar de zwarte touw nou lag. Uh, het... Nou, dat lig ik geloof ik al in mijn kist met de koolgaten... want ik verg me dood ja. voordat zoiets gebeurt. Ja, maar ja. dat vind ik ook grappig, hè, van, van, die, van dat soort types. Hè. Ik kom ze ook wel eens tegen. Die zegt dan tegen mij, dat ik, uh, uh, uh, ik heb zo'n hekel aan die kankerhollanders. Dat ben ik dan. Hè. Ja. En dan denk ik op een gegeven moment... er komt natuurlijk ook een moment dat die kankerhollanders... daar ja, geen zin meer in hebben. Want zoals zij altijd dreigen met geweld, kunnen wij ook een geweer vastpakken. Ja, en dan zijn maar, wij opeens weer met heel veel. Nee, oké, okay, maar kijk, ik, ik zeg wel zo van, kijk. Maar wordt ik, ik woon in Eindhoven, woon ik in de buurt, wat uh, vroeger echt uh, een jaren zeventig wijk uh, was, uh, waar iedereen werkte, en heel die wijk is binnen tien, vijftien, twintig jaar is dat heel die sociale demografie is helemaal veranderd. Dus er wonen nou heel veel moslims wonen daar. Maar wat doen die mensen, die pakken geen wapens op, want die doen de gordijnen dicht en die stemmen Pvv zijn hele keurige mensen, maar ze zijn het wel hartstikke zat. Ja. Weet je wel? Want ze ergen ja. zich aan, aan de, de kleine dingen. Die kliko's die lopen te stinken buiten. Uh, uh, uh, iemand die uh, verrot gescholden wordt hè, door, door, door een ventje van, van 12, 13 jaar. Helemaal, helemaal uh, tot op het bot, et cetera. Uh, en natuurlijk ook wat er allemaal op televisie, die beeldvormen die ze zien. zijn verder hele keurige mensen. Heb je spoling verzocht? Kijk eens ook, ja. Ja. Mag ik daar nou een vraag stellen. Ja. Wat die mensen die achter de gordijnen doen, dat snappen we wel. Maar jij hebt je ook uitgesproken, in ieder geval je bezorg... uitgesproken over die radicalisering. Daar hebben we het nu eigenlijk al een tijdje ja. over. Waarom staat dat Malieveld niet vol met milde, gematigde moslims... die zeggen, wij zijn hier ook tegen. Wij zijn weliswaar moslim, maar wij voelen ons hier wel thuis. Wij willen heel graag, zoals jij dat, bij mijn gevoel beleid. Uh, wij willen, maar waarom... Is dat zo iets, iets, iets wat niet gewoon opengegooid kan worden? Jij bent van de discussie en ja, de dialoog. Ja, ja. Waarom staan er niet 2000 moslims... of op, op, 10.000 moslims op dat plein... en zeggen nee, wij vinden dit ook verkeerd. Wij willen dit ook niet. En wij zijn we hangen weet ik van wat aan. Maar ja. geef het eens een stem. Ja. Waarom is er geen stem? Dan denk je toch, wie zwijgt stem toe? Of denk je toch, er is stiekem een groot... Nou ja, maar ik denk, ik denk dat het juist ook niet de manier is... om, om dat, dat moslims zich zo organiseren van... we gaan naar het Malieveld. Uh, ik denk... Dat ik, dat het kun je je de behoefte voorstellen ja, van, me, van mensen dat ze denken: nou, oké, okay, als er dan een gematigde uh, islam is, waarom heeft hij dan geen hele luide stem? Ja, maar ik, ik geef een voorbeeld. Hè. Op een gegeven moment kreeg ik een Facebook-berichtje van, uh, van een oud collega van mij. En die zei: Hé, hey, ik heb met een paar PVV'ers naar jou zitten kijken. En ze zeiden eigenlijk: Wat een gezellige Brabander uh, die daar eigenlijk zit. En we zagen jou eigenlijk helemaal niet als moslim. Nou, dat vond ik wel heel apart, want zo in dat soort oplossingen ja, moet ik geen bieren. Nee, 0,0. Ja, nou, dan ben je ja, geen gezellige Maar we zijn niet allemaal witteballen. Nee, nee. nee, maar, nee maar, maar snap je wat ik Maar bedoel? even één even. Een, even een, we gaan straks even door op het onderwerp. Even één ding, hè. Wat vind jij nou van Guus Meuwis? Een goede gast. Echt waar? Een goede oh, gast. Gaf verdammetje, ja. echt een Brabander. Ja. Ach, vreselijk. Hey, hey, maar, maar, dat is toch toch een hele reële vraag. Je, je, je bent, er zit daar laatst dan met Alvulkanen in, ja, ja, ja. in... een wette man en oproepen. En je Allee, jongens, je laten, we, laten we nou zien dat de mensen... dat ja. we met z'n allen dit ja. maatschappelijk probleem tackelen. Maar wat me zo verbaasd Waar is die gemeenschap? Waar is die grote gemeenschap? Als het altijd zo is dat een klein groepje radicaal die verpestend wordt voor de alle anderen. Ja, dat, dat is een... geen klein groepje. Nee, ik denk dat het veel groter is dan, dan dat. Ah, nou, komen we ergens. Het is ja. veel groter. Zou dat ook een verklaring kunnen zijn voor de oorverdovende stilte? Nee, maar ik denk. Want jij bent een uitzondering. Dat realiseer je toch ook? Nou, van? nou ik, ben niet, ik ben niet een uitzondering. Want ik denk dat het discours ook binnen de moskeeën. ook, ook al een tijdje al wordt gevoerd. En, en uh, dat ik op een gegeven moment gewoon pak had. Onder andere ook van die bedreigingen. Maar ik vind gewoon dat ik ook mijn ding moet kunnen zeggen. Zonder, zonder, zonder flauwekul. En ik wil, uh, ik wil best tegensproken. Horen we dan wel op inhoud en op argumenten. En niet door een paar snotjongen bij van spreken die mijn klas niet kofferen. Wat is jouw? Wat, wat, wat wil je zeggen dan? Wat, wat is jouw uh, islam? Hoe, hoe, hoe nou, Mijn islam is, is. Nou, luister, ik heb zelf ook op een orthodoxe uh, moskee heb ik gezeten. En heb ik uh, in feite dezelfde lessen gekregen als, als, als hun. Alleen uh, ik kan gewoon, gewoon meedraaien bij wijze van spreken in deze samenleving. Ik, uh, ik heb ook nog een keer politiek je, actief gesteld. Ja. Heb je wel de orthodoxe denkbeelden nog steeds? Ja, misschien maar. Op, op, op, op, op hoe ik mijn gebed doe, et cetera. Wel ja, dat wel. maar ik heb Nee, al maar al... Dat, is, dat is een ritueel. Maar zeg maar de doctrine, hè? Dat, dat, zoals ik mijn islam beleef, denk ik dat dat de orthodoxe versie is. En hou je die voor jezelf, of ben je ook nog op zending? Heb je zendingsdrang? Okay, ik denk als ik daar het over laat, dat ik hier twee moslims sla achterlaat. Nou, dat, die kant is ik bijna. Aan. ik heb een voorraad, jongen. Dat niet nou, nou meen nou meen niet. Nee, nou, je niet ik, ja, ik Ik, ik, ik sla zo maar Wij zijn daar heel ja. raar in. Nee, maar begrijp ja. je wat ik bedoel? Kijk, uh, wat ik vind van religie. Kijk, ik, ik geloof niet. Kijk, ik, ik vind dat mensen in sprookjes geloven. En dat vind ik een beetje triest. Dat mag. Maar goed. Uh, ja. Weet ja. je, doe maar ja. lekker ja. wat je zelf wil. Ja. Ik ken ook mensen die zitten op, op curling, op ijskurling. Dan denk je ook. Wat ga je doen op salaris? Zie rust laten. Jij ligt lekker in een moscace. Zij ja. zijn er op de ja. schaatsbaan. Dat vind ik allemaal best, hoor. Ja. Alleen, mijn probleem is vaak met mensen die met een religie... dat ze ook nog zendingsdrang hebben. Ja. Dus dat jij met je orthodoxe manier van bidden tegen de anderen zegt van... Hé, hey, ik weet niet, maar je doet even wat fout, dan dat mag uh, niet van allemaal, ja, ja, ja, ja. Maar heb je, heb je die zendingsdrang nog? Nee... Nou, kijk, zeg je tegen een broeder die stiekem bier denkt: hé, hey, dat mag. Nee, dat mag helemaal, niet. Die moeten ze allemaal zelf weten. Haram. Haram. Haram, ja, dat moeten ze allemaal zelf weten. Kijk, ik ben er niet om te oordelen, weet je al. Uh, het is nou, uiteindelijk... ben ik niet zo heel toch? Wat ik het ook met vertellen, wat ik vind, religie, ik vind religie, prachtig als het mensen steunt in een, in een soort ja. weet ik, van, steun biedt die ze kennelijk nodig hebben om uh, volgens een aantal normen en uh, waarden te leven die ze belangrijk vinden. Nou, dat, dat biedt steun, fantastisch, prachtig. Uh, ja. Ik heb ook zo'n oude tante die nog heel veel is. heeft. Dus jou de, de maat gaan nemen. Ja, maar, maar ja. Ja, of of of ze nee, hun dik aan mij willen opdringen. Nou, precies, ja, weet je wat ja, ik tegen die orthodoxe mensen zeggen? Nou. Gewoon mij me rust laten. Ik laat jou ook met rust. En laat ook al die, die andere Nederlanders laat die gewoon met rust. En wij laten jou ook met rust. Je kan hier gewoon je ding doen. Je vrouw Vooral? mag in een boerka lopen. En weet je al, doe allemaal verder. Maar ja, mag je moet ook niet in een boerka lopen? Die mag, die mag ook lopen. En je mag ook, ik bedoel, je ziet ook die tabloids. En dan zie je ook af en toe een blote vrouw. Nou ja, is dan, sla dan je ogen neer of zo, weet ik veel. Maar je bent hier naartoe gekomen. Je weet waar voor land het is. En je hebt hier ook gewoon, ja... Uh, je mag de samenleving afwijzen, maar dan hoef je niet van de kap... Uh, van de samenleving uh, afhankelijk te waarom, zijn. Waarom mag, je, waarom mag je de samenleving afwijzen? Nou ja, er zijn ook andere gesten die dat hebben gedaan. En weet ik veel, voor. Nee, mij mag je maar de... de samenleving afwijzen is één ding. Maar dan mag je geen enkele cent van die samenleving ja, afwijzen. Af. moet je consequent je zijn, dat, dat vind ik ook. Dan moet je consequent zijn. Maar er is niet eentje die dat is. Ik heb er zo zo'n bevraag, denk je, als we op een gegeven moment de jongeren gaan zeggen... van ja, die uitkering die ik heb is oorlogsbuit. Ja. Precies, dan pak de ik al van de kaf hier. Ja, ja, ja dan, dan, dan heb je wel een heel groot probleem. En als ik nou... Dan als ik, als maar ik, als ik, ik dan Ja, ja maar, maar ook ik bij wijze van spreken mijn politieke functie... dan zou ik zeggen, zet daar maar eens even een coach op op die jongen... en dat hij van 9 tot 5 van, van die kankercenten, zoals dat dan heet... ga maar lekker werken voor je kankergeld. Ja, daar heb ik wel... Uh... Daar, ik, ja? daar heb ik wel enigszins, uh, vind ik wel dat je daar gelijk in hebt. Hey, wat ik wat heel grappig vind, he, want ik ken een, uh, een aantal uh, Marokkaanse jongeren. Uh, hele intelligente mensen. Gestudeerde mensen. Is Om de kalabana Nee, ik had het heel veel intelligente. Ja, dat is ook heel intelligent. <instelling> uh, <laughs> en ik spreken fantastisch Nederlands, hoog opgeleid. Ja, en op en daar kunnen we een oh ja. lol mee maken, jongen. En echt gezellig. Die drinken zelfs bier. Ook nog, moet je nagaan. Moet ze allemaal zelf weten, als ze met elkaar naar bed gaan... Laat mensen, doen, laat mensen doen wat ze willen. En als het dan Zo. op een gegeven moment over de islam gaat... dan, dan springen ze in een of andere keurslijf Als er iemand dan bijvoorbeeld een cineast zijn strot doorsnijdt... dan zeggen ze, ja, maar dat was niet een echte moslim. Snap je? Ja, maar volgens mij, de, degene die, die Theo van Gogh heeft doodgema doodgemaakt, was gewoon een moslim. Dus nee, maar, wel, ja. maar, maar snap je dat, het dat mensen, dan die, dan do die dan... doen heel liberaal en vrij. En, er is een en, een soort en die worden zelf ja. een soort van, uh, ook nog uitgescholden dat ze verkaast zijn. Hè? Uh, ja. Zo heet dat zo mooi. En uh, op het moment dat de naam islam valt, dan schieten ja. ze in, in, in, de, in de houding met, met gelijk naar naam ja, het oosten. Maar, ik, ik heb het ook wel eens meegemaakt met iemand uh, die kwam uit een bepaald dorp, uit, uit Brabant. Dat uit, uh, is ook weer uh, een heel protestants dorp. Uh, nou, de donk. Nee, ja en, en je hebt nou geen, et cetera. Maar die, scho die schoot ja, ook is een reflex. Maar je had het toch op over iemand zijn identiteit. Hè? Van, nou ja, die, die, die kon nog dingen wel billiken, met dat er niet in, en weet ik veel wat. Die kon dat begrijpen vanuit de Nederlandse traditie. In dat Portugal. Nou ja, goed, dan moet je. Ja, respecteren of niet, mag ik het gewoon bevragen. En die mensen ook, uh, ja... Ik bedoel... Vind je dat nou niet, vind je dat niet, niet lastig? Ik bedoel, ik vind het ook niet leuk als, als, als er uh, onaardige dingen worden gezegd... over dingen waar ik aan hecht. Maar ik, ik kan me niet zo heel erg voorstellen dat, dat, dat je dat uit, uit zo'n... Zo ja, omdat ik geen religie heb natuurlijk, dus is het heel moeilijk voor te stellen... maar zo uit zo'n abstractie gekwetst voelt. Terwijl ik denk, ja... Uh... Ja, maar ik denk dat het wel kan. Ja? Ik denk dat het wel kan, ja, natuurlijk. Ook... Maar is dat, is, is, vind je dat ook uh, ja, verstandig? Ja, dat is niet verstandig, maar je hebt het nou over gevoel. En, en als ja, mensen ja, zoiets zeggen: van ja, ik, ik, ik, zie, van ik zie een aanval je... op, de, op de profeten als een persoonlijke aanval, dan kan ik me voorstellen dat mensen dat zo, zo voelen. Hè? Uh, alleen. Uh... Ja. Ja, zou je toch, maar als je dat toch zou, als je dan in, in, in een andere soort situatie zou noemen, zou je toch zeggen, nou ja, oké, okay, uh, je, je, je vat iets op als een aanval... wat misschien helemaal niet zo... het, het ligt toch in de bedoeling... en als het, als het de bedoeling zijn van niemand anders om jou te kwetsen... dan nog hoef jij het toch niet onzeker te voelen in je religie... Is toch nee, van jou? nee, nee. Maar, maar bijvoorbeeld zo'n gevoel, hè? Uh, die sticker van, van, van Geert Wilders, hè, met die Saudische vlag, et cetera. Ik bedoel, het gaat wel ook over een vlag van een natie. Ik vind het ook niet tof als mensen een Amerikaanse vlag in de fik steken. Of een Nederlandse vlag uh, ja, beschermen. Ik vind dat een beetje... beetje dat denk ik, Weet je wat ik zo grappig vind, hè? Dat uh, weet ik, wat heeft Geert Wilders wat geroepen... en dan uh, drie maanden later is dat doorgedruppeld in Pakistan. En dan gaan allemaal <laughs> van, die, van die hysterische nichten in zo'n jurk... die gaan dan de Nederlandse vlag in de fik steken... En die gaan dan met die sandalen, gaan ze, dat synthetische vlag gaan ze uitstampen. Ja, dan branden ze hun poot ook nog een keer, weet je wel. Ja. En dan voel ik, denk ik van... Joh, het, wat interesseert me helemaal geen moe dat je dat doet, joh. Nee, maar ik vind, ik vind, ik vind, ik, ik vind uh, voor vlaggen waar, waar mensen voor hebben gevochten... en voor hebben gestorven, onder ook de Nederlandse vlag... dan moet je respecteren, klaar. En dan, nee, ja, als natuurlijk, ik dat zie, dan maar, ik beetje, dat het is waar. ook een beetje link van. Hey, dat is, dat, natuurlijk, je ja. moet dingen respecteren, maar ja. het gaat maar meer om... als die niet, niet gerespecteerd wordt, hoe erg trek je het je aan ja nou, je mag er ja, wel een ja, nee, spotten spotten mag wel ja dat is ook niet leuk dat om, nou, om, om, ja, nee, is niet leuk mee. ik zag laatst zag ik op een gegeven moment eh, als we het ook over die radicale jongens hebben over de Marokkaanse vlag de Marokkaanse vlag die stond uh, voor uh, overspel alcohol en wat was het nog Overspel, nou ja, goed, dat soort dingen. Of wil je je leven geven voor de zwarte tauwit de vlag van de profeet? Ik denk, zijn die jongens nou zo gek dat echt alle heilige, of alle schepen achter zich gewoon verbranden? Zelfs hun eigen Marokkaanse vlag. Ik bedoel, ik heb zelf ook Marokkaans in. maar ik kan, jongen, als ik zo zie dat ik, jongens, die zijn hartstikke gek geworden. Weet je wel? En dan is. Je, je kan deze samenleving afwijzen. Je kan boos zijn over wat er in Marokko gebeurt, et cetera. Maar blijf gewoon bij jezelf en probeer ja, eens van je leven te maken. Maar zou je wat vertellen wat er gebeurt als uh, iemand uh, zoals ik... Hey, we, mijn, mijn voorouders, die, ik, ik heb vooral tot 1400 mensen in Nederland uh, wonen. Maar als ik zeg dat ik trots ben op mijn vlag, dan ben ik een natie. Dat mag ik niet zeggen. Nou... Van mij mag het wel zeggen. Ja, ik maar, ben ook een, maar, een vaderlandslievende jongen, mag iedereen weten. Nee, maar vaderlandslievende... Ja. Dat mag niet, uh, van, uh, van politiek correct links. Ja, dat, dat mag, ik mag wel. niet zeggen. Dat mag wel. Nee, dan ben je een inefficiërst. Is dat zo? Ik heb een Friese achternaam. Hè. En uh, ik, uh, wat ik altijd grappig vind, is dat ik uh, dan de mensen op stang jaak. Dat ik zeg, ja, ik ga ook naar die herdenking in Friesland bij de slag bij Wagens. De dan zeg de slag bij Wagens, waar is dat? Daar hebben de Friese de Hollanders het water ingedreven. Nou, nou mooi. Ja, maar luister dan hadden we gewoon een slechte dag. Ja, ja dat was dat wel. wel. Ja, jongens, een wel. dag naar de kermis, jongen, nee, pijn pijn ons kop en de, die Friesen die hadden Ja, kaatsen winnen ze ook altijd. Ja, precies. Nou, we een slechte dag kan gebeuren, niet zo zeuren hoor. Ja, vind ik toch ook wel he. Goed. In ieder geval, uh, Jan die vroeg net... Uh, hoe komt het toch dat, uh, dat, dat, dat de gematigde islam niet uh, staat te demonstreren... van uh, uh, we zijn ook gewoon alle leuke vriendelijke mensen... en er zitten een paar rotte appels bij. En dat denk je ook wel eens bij... Uh, weet je, net zelf, ik heb Marokkaans bloed... Dat, uh, als je dan ook de criminaliteitscijfers bekijkt... Hè, van, ja. de van de Marokkaanse jongeren... dat is geloof ik 65% is geregistreerd bij de politie... Hmm. tussen de 15 en 25. Maar 65%, dat is best wel veel. Dan heb je ook nog jongens die niet gepakt zijn. Ja... Um, Wordt de Marokkaanse gemeenschap daar niet een beetje moe van? Nou, ik laat het zo zeggen. Waar ze wel nou enorm te van hebben gekregen, sowieso is, is. is, is het is niet alleen maar gebleven bij uh, Tasjerschroef, et cetera. Maar nu zijn het gewoon, gewoon keiharde uh, huurmoordenaars uh, die hebben. En mensen die worden afgeschoten en die liquidatie. Oh, nu 2018. Nu is het vervelend. Nou ja, nee. Dus nee Als altijd... je dat ze een beroven, denk je: van... Oh, pff, oh, ik kan nee, dat maar deuren, dat het niet. Maar... Nee, maar het ettert door. Dus het blijft niet bij die kleine criminaliteit. Het wordt steeds groter. Het wordt steeds omvangrijker. Het zelfs in wijken dat je gewoon hebt van dat, dat de criminaliteit is to handshakes away. we Want iedereen kent wel iemand die of heeft vastgezeten. Of een vriendje die... die, die ja, vast dat is niet zo gek als met 65%. Dat, nee, moet je ja, echt, ja, precies. Dus, dus iedereen die je tegenkomt, is dus, crimineel. Dus het is dus, dus een, een... Nou, dat niet. Maar, maar het, is, ja, het is gewoon te tegenbij. En het is gewoon te ongezond. En dan, dan heb je nog iets nieuwe over schooluitvallen gehad. Nee, Weet maar, je wel? Nee, maar, maar, maar, maar wat het gek is namelijk... Want diezelfde intelligente, uh, goed opgeleide Marokkanen die ik ken... Die schieten dus in een soort hele enge reflex... Als het gaat over de islam. Ja. Uh, en, en over uh, Marokkaanse criminaliteit dus zeggen ze, ja, dat komt, ze dus krijgen geen stage van jullie. Ja, dat is flauwkul. Ja, dat is ook flauwkul, cool. dat zeg ja, ik dan ja, ook. Maar snap je, ja. daar wordt ook een beetje voor weggekeken, heb ik het gevoel. Ja, maar ik denk... Ik denk Hoe ja, komt dat? Ja, ja, die mensen ken ik niet. Ik ken mensen die, waar, waar, waar we het echt over hebben. En nee, maar wat zijn, ik denk namelijk, hè, wat je ja? net over de PVV had. Ik denk namelijk dat als er op een gegeven moment... een hele groet, grote groep Marokkanen zeggen... wij zijn nee. het zo zat, die Marokkaanse klootzakken. Die worden helemaal doodziek van. Dat mensen denken, "Oh, dus dat wordt niet... Uh... Nee, nee, nee maar mensen weten ook wel Want dat, dat het goed is. tot nu toe is het vrij stil. Hè? Niemand, niemand, ja, okay, niemand keurt het goed dat, dat, dat ze zo'n vastzit... Of, of doodgeschoten nou, is. Of et de grote grap is namelijk: nou iedere keer als zo'n jongetje wel wordt doodgeschoten. dan zegt die moeder. Nou, nah, het was zo'n lieve skate, zo'n poepeskeetje. Nou ja. ja, dat kan. Ja. Je heeft nooit wat gedaan. Die jongen heeft een strafblad. daar kun je 15 jaar je kont mee afvegen. Ja. En die moeder zegt. Nou, nah, dat was gewoon een heel lief rozer. Ja, maar dan zeggen moeders wel vaak. zeggen ook Nederlandse moeders. Uh, ja, zijn moeders overal, zijn ja. slecht in dat ze het beoordelen van de wandelaar nou, van ik Maar dit is wel een cultureel probleem. Maar hoor. weet je wat ik wel, wel, wel, wel, wel mooi vind? Kijk, wij hebben nou deze discussie. En Abelkari, die, die, die, Ik kom toch heel even terug. Die zegt iets over Hans Teeuwen. En dan, dan schieten jullie in zo'n reflex. Dan vind ik, ik vind dat heel apart om dat te zien. Wat jullie zeggen over, nee, over Marokkanen. Die uh, alcohol drinken. Of over de islamen. Dan in, oh, oh, oh, nou moet ik moslim zijn. En uh, ja, het is allemaal helemaal verkeerd. En dan zegt de Marokkaan. Die, zegt de, uh, die ook nog een keer uh, notabene nou, schrijver is. Die zegt een keer wat lelijke dingen. En dan woe, Nee, is, we, is, is wij uiteraard. zijn juist niet hypocriet. We zijn namelijk liberaal over de ene kant. En liberaal over de andere kant. Ja. We zijn, wij trekken gewoon één lijn hoor. Dus daar kan je ons niet op aanspreken. Kan ik je niet geen racisten noemen? Uh, nou ik ben in sommige dat dingen ben altijd, ik best hoor, wel dat racistisch. Is dan, nee, dat vertellen. we ook heel makkelijk in. Ik heb namelijk nou, nou, toch dat ze vijf heb ik helemaal niks mee. Ja dat durf ik gewoon te zeggen. Dat mag jij zeggen, jongen. Of is dat dan racistisch? Maar volgens mij Nee, maar mij, ik vind het uh, uh, een interessante ik nou, nou, ik denk maar dat, je dat je het de grens een vrouw, wel ja. de grens, om de discussie dan om te maken. We hebben de grens, denk ik net getrokken. Althans, ik bij het moment waarop een meningsverschil verandert in een bedreiging. Da, okay. Daar zou ik heel graag de grens willen leggen. Als je kunt honderd keer zeggen... Jan riep het al dat prachtige kaaskop ja. verhaal Nou prima, ja, als je dat tegen me wil zeggen, dan mag dat. Maar je op het dat, dat we elkaar gaan bedreigen... met, met grievous bodily harm, zou ik de, zeggen... dat het misschien te ver gaan. Met wat? Dat is Engels ja. even. Het lijkt Frans Timmermans wel, ik weet het. Maar ik denk, criminaliteit, ook in 2014... gaat dat ook bij ons gewoon op de agenda staan. En wij willen ook uh, in, in februari... willen we ook een Stop the Violence-campagne organiseren. Dus de, wat, wat de uh, Caribische Nederlanders... een paar jaar geleden heel erg last van hadden... Eh, van veel liquidaties, veel schietpartijen onder elkaar... proberen we ook nu naar de Marokkaanse gemeenschap te trekken. Dus uh, we zetten het ook in 2014 op de agenda. Wat dat ze elkaar gaan liquideren? Ja. Dat zet je op de agenda? Nee, dat dat niet langer gebeurt, denk ik. Het was even serieus wat dit... <laughs> Oh, ja. ja. Schieten. De val Schieten, pang pang Nou, hij bedreigt me nou toch, ja. Dus niet te geloven. Hè. Dat nah, is, nah, je maar, man, man, iemand is er verdiend. Podiums, ja. En hij trekt nah, weer maar, op. Maar, ik bedoel, Kom op, Ik, ik, ik, ik bedreig je, je ook aan. wel eens, ik word er ook gewoon als dat van. Nou, nah. uh, Ibrahim, wij uh, gaan mag ik je hartelijk. danken dat je bij ons uh, bij de echte Janne te gast was. Dankjewel voor jullie uitnodiging. Het was een verhelderende avond. Ik een, het verhelderen af, vond het gezellig en ja. ik moet eerlijk vertellen, uh, ik zag het een beetje tegenop, want ik heb niet graag een brabander in de studio. Hapa. Ja. En andere mannen ook niet. houdt ook van baard. Ja, dat komt wel. Goed, er is deze week geen competitie in Nederland... maar er is, zoals altijd, genoeg te bespreken. Tenminste, dat hopen we. We gaan vlug naar Leo Driesen. Sporten ah. Met Leo. Ah. Leo Driesen. Een hele goede nacht. Leo de Driesen. Ah, hallo, Leo, hallo. Dag Jan, de beste wensen nog en dag Jan, de beste wensen nog. Dankjewel. Dag, dag Leo, ook. Jij, jij ook, ook. He, en ja. Maar uh, weet je van wie het een beetje rottig nieuwjaar geworden is? Ja, dat was niet het beste nieuwjaar. Eusebio! Nou jongens, een beetje respect hè. Nou ja, we ja, ja, wat is er nou respectloos eh, aan? Nee, de, daar gaan we geen grap over maken. Dat was Schrappel. geen grap. Dat was geen grap. Maak jij de... nou een grap nee, over? Nee, nee. nee, nee, nee. dat is een en moestier, en serieus. Een ja. van de grootste voetballers uh, ooit. Nou, ja. zo groot was hij toen niet. En, en, en de meest uh, sportieve. Ja. Ver, vertel eens eventjes uh, voor uh, ja, uh, mensen Jouw die, die maar, uh, uh, met Özo, uh, uh, geen tapte melk hebben gedronken en bloembol hebben gegeten. Uh, Leo, vertel eens, Eusebio, hoe groot was hij dan? Nou, Eusebio heeft uh, twee, uh, in ieder geval twee hele mooie wedstrijden gespeeld in het Olympisch Stadion. Dat is natuurlijk voor één van de grootste voetballers uh, ter aarde ook al uh, gedenkwaardig. 1962 wint hij hier met Fica het 5-3 de Europa Cup van het uh, grote Real Madrid. Door uh, toedoen ook van een uh, Nederlandse scheidsrechter Leo die een dubieuze penalty gaf, maar dat maakt niet uit. En uh, in 1969 speelde hij met Bafika ook een hele mooie wedstrijd: in de steel tegen Ajax. En won uh, Bafika met 3-1. Later uh, won Ajax in Barcelona, of in Lissabon uh, in, uh, ook met 3-1. En een beslissingswedstrijd in Parijs met 3-0. Maar uh, in het Olympisch Stadion, uh, daar heeft. Uh, ECBO had ECBO wel mooie herinneringen. Aan. Ja, maar ik vroeg ja. hoe groot hij ja. dan was. Want jij zei, zo, zo groot zijn ze... Oh, je, maar het grapje. Wat? Ja, ja. ja. Nee, maar ja, ja, Jan bedoelt... Jan, zit, uh, Jan die heeft eerlijk toegegeven voor, de, voor dit gesprek aan mij... dat hij eigenlijk helemaal geen herinneringen heeft aan UCBO. Want hij is tenslotte ja, nog een is, maar, piepjongen... Piepjongen, wel eens met een legendarisch dossier zijn hij weet alles van voetballen, dus laat hij niet boos van worden. Maar hij is nog een beetje jong en hij weet Ik heb niet hem niet zien ballen. Laat hij heeft hem niet zien ballen, zeg maar. Nee, maar, maar Ik heb ook niet, uh, niet heel, er is ook niet heel veel beeldmateriaal. Dat is wel een beetje de pech van uh, voetballers als Eusebio. Uh, uh, Hoewel, de, denk ik, de komende dagen nog wel veel los zal komen. Maar uh, van 1962 zijn er uitgebreid beelden van die finale. En hij heeft nog een uh, prachtig WK gespeeld, gelukkig, in 1966 in Engeland. Ja, maar... En, ja, maar ja, toch scoren geworden met negen doelpunten. En heeft hij in zijn eentje bijvoorbeeld in de kwartfinale Noord-Korea uh, verslagen. zonder ja. met rust met 3-0 voor en uiteindelijk wint ze met 5, 3, 4 doelpunten van Neusebio. Ja. Ja. ja, maar ik vroeg met, eigenlijk de, uh, hoe, gro gro hoe groot hij ja. daar was. Op de schaal van Cruyff, zeg maar. Of PLA. Ja. Nou, hij was niet zo groot. Nee. Nou, hij staat in het rijtje. Kijk, je, je, ze spreken nu al uh, vergelijken Messi met Ronaldo. En dat in, die, in die tijd werd het, het PLA. Messi is, is al helemaal niet groot en CBO. Ja, je hebt het maar steeds over de lengte. Jan. Moeten we het grapje nog even uitmaken? Uit, moet het nog, uh... Oh ja, sorry. Uit, uh, Luister uit. Voor wie die begreep. Jan maakt telkens het grapje dat groot is ook wat, qua lengte. En ja. wij hebben het dan heel onschuldig over dat hij een grote voetballer was. En dan doen we alsof we het niet snappen. Dat is het idee. Ja, en dat, ja. dan komt Jan er steeds weer tussen met hoe groot was hij nou ja. eigenlijk? Ja. Ja. Okay. Nee, dan... Maar hoe groot was hij nou? <laughs> 1 meter 23 En daar ga ik er dan uh, niet op in. Nee, nee maar Leo, ja. uh, hij is 86. Zo! Dat is best groot. Voor een e Portugees. E ja, hij komt het Mozambiek, he. Ja, de, de, de zwarte parel uit Mozambique hey Leo. Ja, ja uh, Jan de Roos. God, Eusebio is maar 71 geworden en daar is niet zo vreselijk ja. oud. Hey, hij heeft al een hele tijd uh, uh, hij heeft niet zo gezond leven gehad. Hij heeft uh, tijdens zijn voetbalcarrière ook al uh, heel lang uh, gesukkeld met, uh, met knieproblemen. In uh, 1969, bijvoorbeeld, toen die wedstrijden tegen Ajax uh, waren, toen was hij pas 27. En uh, toen werd er al uh, van, uh, van gestorven van 28 was hij toen. Zou je eigenlijk in de kracht van je leven moeten hebben, toen had hij eigenlijk al versleten knie. Maar je gaat er niet dood aan versleten knieën? Hè? wat? Je gaat er nee, niet dood aan versleten knieën? Nee, maar hij was, hij was niet zo uh, gezond al jaren. Niet, uh, oh, maar hij uh, uh, uh, uh, uh. en last met hart. En oh, maar het was niet zo omdat hij ongezond leefde. Maar het is gewoon een beetje een, uh, ja. Nee, het was geen, uh, het was geen... Een uh, beetje winkeldog, een uh, beetje uh, maandagmodelletje. maandag modelletje. Die zich te, te, te buiten gingen aan, aan uh, sterke dranken en dat soort dingen. Nee, maar, dat, dat, oh. dat was niet zo. Maar het ja. was wel een sportieve kerel, hè? Ja, dat is heel. Uh, uh, uh, nou ja, kijk, weet je, in Portugal konden kon, ze kon uh, drie dagen nationale rouwaf. Nou, Dat vind ik nog wel tekenend voor. Ja, we of, uh, even, maar we gaan ze kijken of de Cristiano Ronaldo dat krijgt later. Nou, denk dat ik denk het niet hoor. Ik niet. Nou, misschien bij COC in Lissabon. Nou, oké. Okay. Wat? Ja, Lissabon? Jan <laughs> denkt dat Cristiano Ronaldo homo is. Ik vind het oh. wel fijn dat jij al die grapjes ja, probeert uit te leggen. Maar voor een, iemand zonder humor vind ik dat best knap van je. Dat hè? Ja. Je ja, begint er een beetje aan te wennen. Nee, dat, ja, nee, dat gaat wel goed. En moment denk je, oh, wacht, die snap ik ook. Ja. Dus ja. de mensen thuis altijd gillend van het lachen over de bank te rollen. Snap ik een pas. Ja, gekke. Ja, nou ja, ja en, ik, en ik heb hem morgen verzocht, eigenlijk. Ja, maar dat, dat zo, heeft ik, misschien ja. ook wel een beetje met jullie ja. leeftijd te maken. Jullie zijn een beetje van de max maxterieur-grappies en ja, lekker ja, poepen en ja. dan zo'n boekje openklappen. Ja, ja. oh kun je oh. misschien uh, vast van de stoel do vast doen nu? Dat we dat... Ja, mensen. Ja, dat ja. Gelijk ja gelijk. De, de, de stoel van mijn tante met vier poten. Ja, dat is toch wel niet te geloven. Vier poten. Hier zat ze nou, hè. Hé, hey, Leo. F, ja, ja, ja. Uh, F, uh, uh, nou, Eusebio is dood, dat weten we nu, Jammer. maar we zitten nu in de winter... Uh, jij, jij, jij durft niet, jij durft niet empathisch te zijn, hè Jan? Wat durf ik niet? Empathisch, dat durf ik te zijn. Dat ja, is, is, is, en Leo, uh, ik vind je toch een, een, een bijzonder aardig mens? Maar ik ken de Eusebio niet, dus ik kan er niet moeilijk met een traan over mijn wang. Nee, maar dat vraagt ik helemaal niemand aan je. Maar wat andere uitweg is dan weer van die makkelijke opmerkingen. Nou, hoe makkelijk is het? Ik schets er gewoon een feit. Ja, je hebt het gedaan. Nee, Eusebio is niet meer rust in. Eusebio keurig neergezet. Ja, nee, maar in ieder geval, Eusebio, bedankt. We hebben het ja, maar, al bedankt hoor Leo, ja, al, al in het begin ja, van de ja, uitzending. Ja, maar toen luisterde hij niet. Maar in ieder geval, ECBO, nee, ja. ja, uh, ja, nee, bedankt, bedankt niet, voor even. alles. Ik, ik weet, ik mag en, je graag uh, helpen, of, zeker. maar hier was hij heel erg Ik, ik voor, hoop ja. dat je... ECBO ja, is een echte Jan. Ja, ja. En, en, en, ik, en, en, en, en, en ik hoop dat hij mag rusten op de eeuwige voetbalvelden. <laughs> Het was, elke, leuk. Het, was leuk. het was leuk dat ja. je er zo akelig bij begon te lachen. Oh, maar was, leuk. Ja, ja. Ja. Maar moet je niet naar huis ah, worden met ja, nou, nou, je die... tijd voor bejaarden? Nou, nou ja, op... u, die die mop, uh, mop van de CBO die, uh, die, uh, die, uh, die aan de priester vraagt of er ook gevoetbald wordt in de hemel. Nee. Ja, dat, dat, dat, dat, dat was dan toch van uh, ja. die zaterdag bij die priester geweest. En dan vroeg uh, hij, weet u misschien of er gevoetbald wordt in de hemel? Dus het En een uurtje later zegt hij, nou, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Er wordt gevoetbald in de hemel en de slechte nieuws is staat opgesteld morgen. Ja, daar moet je denk ik 85 voor zijn. In ieder geval, Leo. Heel uh, het CBO is dus uh, ja. helaas overleden. Hoewel met spijt uh, sluiten we het onderwerp. Nogmaals, het mijn respect ja, voor de zwarte parel iedereen. uit Mozambique. en zijn ja. hele familie. En Portugal, heel en Christus, uh, Ronaldo en, en Afrika. Alle donkere en, mensen en, in de wereld. En, en, en überhaupt iedereen die ooit. Eusebio heeft gezien, geroken of voelt of, of niet, dat maakt ook niet nou. uit. Wat een legende en E86 een groot speler. Ja. Het is nu winterstop. Uh, heb je nog uh, transferen nieuws, Leo? Hé hey Leo. Ja, we hebben bijvoorbeeld Torger Borven. Wie is dat? Torger Borven. En, uh, en Be Bertrand Taoré heb ik wel En, en, en we allemaal, Alexander Bojevic. Zijn en Sijsbox Varga. Oh, je zou me op de zikkel hebben. Deze ken je misschien, Jan. Karagounis. Ja, die heb ik wel. Die heb, ah, net onder de, onder die de gaat, linkerbal. Die gaat naar Zwolle. En, en dan hebben we nog Marmudov. Nou, Marmodov. Jij... Oh, ik heb een keer een Marmudov gehad, jongen. De... Druipen dat ja, ding. Ja, Druipen. Oh, oh, ken jij iemand van deze mensen, Leo? Nee, oh, nou Ja, zei... Karakounis, gaat bij uh, Zwolle voetballen. Ja, nee, ja. En, en, en Shaboch Varga gaat naar Heerenveen. Is die Karakounis, ja. is dat die, die Iraanse speler? Nee. Nee. Oh. Uh, maar, oké. Okay. Dus dit zijn verder geen opties. Maar ook okay, kun jij Torger Borven niet. Want daar gaat uh, Twente zich mee versterken, hè? Nou, ik heb eens een keer mijn zo, goed. Uh, kandidaat. En die uh, had Marse een Torger Borven, die zou niet normaal stinken, joh. Ja, stinken. stinken. Vooral dat ze, als, ze, als ze doorbreken, hè. No. Dan die pus er allemaal uitkomt. Ja. Ja. Nou, dankjewel voor nee, het transfernieuws, Leo. Hé, hey, leuke column over... Uh, voor, uh, voor uh, meneer, meneer so Sanders te Oh, krijgen. dat moet je even uitdagen, Jan. Tini Anders... Sanders. Ja, Leo had op echt RTL schrijft hij al het column. Zeg, gigantisch leuk. Lees ik heel graag. Heel groot. Heel groot. Ah, nou, een klein kantje. Maar hier, uh, hier deed hij een soort van uh, uh, nep-nieuwjaarstoespraak... Uh, in oh, de naam van Tini leuk. Sanders, de voorzitter. van Oh, Europese. ik weet wat ik ook kan? Als je over nep... Uh, ik kan iemand doen, joh, okay. die twee, uh, vier poten de stoel voor weer tomte. Niet te geloven. Kijk, ik had het ook leuk. Ja, hartstikke leuk. maar, maar Leo, Leo deed dus Tien anders ja. hoe de fuck is Hina, ja, nou, nou, dat is een, als een als kleine ik... man, niet zo groot ja, als Eusebio. Nee, als, als ik het goed begrijp is dit een man waarvan Leo eigenlijk vindt dat hij misschien maar gewoon weer een multinational moet gaan besturen. Maar wat het... had hij geschreven Jan, want nou ja, je begint ja, vaker, over iets als... maken dan toch af? Ja, Leo vertelt maar. Ik wil eigenlijk alleen maar uh. aankondigen dat Leo iets. iets. En ik wil me vragen: heb je voor andere mensen ook nog een leuke nieuwjaarswens? In de voetballerij. Dat is wel grappig hè? Dat, je Le merkt zo de humorloosheid. Voorkomen. Dus een... Leo doet iets grappigs, maar, dat hoor je wel. Ja, Roos, je hebt, hebt het dus niet gelezen, begrijp ik? Nee, nee je niet, helaas he? niet. Nee. Nou, maar ik wel hoor, Leo. Ik, elke ochtend is ik op. Is meteen even kijken of er iets nieuws van Leo op al staat. Nou, ik heb, ik heb nu een heel leuk stukje over EFCbio gezegd. Nee! <laughs> nou, dat zou wel lachen worden. Grote oh. speler, hè? Ja, een hele grote parel. Ja, hele Nou, ik ja. moet het hier daar even naar, naar ons gesprek even aanpassen. Ja, je hebt gelijk ook. Hé, hey, uh, Leo. Maar dus niks over nee, ik Sanders. Had, uh, ja. Ik had uh, Timmy Sanders ja. aangeraden om, uh, om uh, op te stappen. Ja. <laughs> en dat deed hij een paar uur later in werkelijkheid ook. Dus, ja, kijk eens. Ongelooflijk, wat een macht heb jij, hè? hè? Nee, ja, maar nee. mensen maken wel eens een geintje over jou, dan zeggen ze, ja Leo, hey, wie is humor, Leo, ze niet, maar Leo, Leo? Wat heb je nou liever, en dan humor En een ja, stukje, en oei, weg. Dat is wel dat vind ik mooi. Heb je ja. toevallig ook uh, vorige week een stukje geschreven over de gezondheid van Eusebio? Uh, nee, maar ik ga wel een uh, stukje over jou schrijven, denk ik, uh, deze week. Oh, Kijken wat dat oplevert. Nee, wat er is Van uh, Jan Roos vraagt aan de piester, is er ook bier in de hemel? Wat vind <laughs> jij? Leuke mop, Jan. Nou uh, goed. Uh. Hey, uh, over de kampioenschappen, uh, jij blijft bij Twente, denk ik. ik. Ik blijf bij Twente. Dat ja. zou ik ook bedoelen, want die hebben net Torje. Tochter Borven. Ik dacht, Leo soms dat zo op te rijden. Ja. En die legt uit. Nee, dat is leuk. Die komt van Chelsea en die Weet je wel? Ja. Traoré, bijvoorbeeld, van Chelsea komt. En, en uh, gaat. Ola nou nog door naar Ajax die stond er niet Nou... Mee. Nee, hè? Wat ja, uh, wel zielig is dat die, dat die aardige middenveld er weg weggaat, hoe heet hij nou ook weer uh, Leo bij Ajax? Sana. Eno. Nee, Eno, ja precies. Oh ja, ja maar Sana ook, hè? Sana ook. Oh ja, die, die, die, die, ja, die kon er echt geen moe van. Nou. Oh. Nee. En Sana kon er echt geen moer van. Okay. Nou, dat is nee, dat, maar Eno dat toch? toch wel? Niet, uh... Eno won er wel moe van. Ja. En een bout. Ja, Eno... Dat... dat, dat ja, die... die... Hey, weet je, hij ja. heeft ook een liedje gezongen, heb je dat gehoord? En a sunshine when she's gone. Ongelooflijk oh, leuk tegen. Je overtreft jezelf zelf en je was al leuk Jan. Nee, inderdaad. Ik schrik er ook een beetje van. Hé, hey, trouwens komt een heel groot boek over eusebio. Dat is de eusebiografie. Eusebiografie. Ja. Goed. Mag ik die gebruiken? Ja, waarom niet? Oh, schrijf hem lekker op je RTL site. Nou, ja. uh, Leo, ik wil je hartelijk bedanken, want je was er. Ja, daar kunnen we niets ja. over zeggen. Kunnen we over uh, Eusebio niet meer zeggen, overigens. Oh. Hey, en, uh, nee, dat gaan is waar. Ga je dat de komende maanden een beetje zo aanpakken... ...richting, uh, zeg maar, uh, de verkiezingen die er allemaal aankomen? Ga je een beetje flink opruimen, Jan Roos? Uh, dat dacht ik wel, ja, dat is mijn functie. Ja, ja. ja, ja, ja en ik uh, ga dan volledig humorloos relativeren, denk ik maar. Ja, weer het ja. ons ook niet. Ja, trek, trek aan de handrem. Ja, nee, dus, niks te veel. Nee, laat maar helemaal uit de bocht vliegen. Ja, precies. Ja, Je laat het zichzelf onschadelijk maken. En... Oh, ja, nou, pas maar op dat jij jou niet onschadelijk oh, maak. Dan heb je vijf je dagen da per week gehol te doen, hè. Dan uh, Dan ga je heel lekker door. Ik volg gezellig. Eh, Leo bedankt, jongen. Oh, Marte. Daar Dag, Leo. Ja, jongens, een minuut stilte. Ja, wat is er dan is. Oh, ECBO. Is dood. 71 pas. Dag, Leo. Slechte knieën. Tot ziens. Dag. Dag. Dag. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. De Bulgaren en de Roemenen, die mogen komen. is dus waar het zeg niet? Onze Martin. Na het gezever over die Zwarte Piet... begon natuurlijk het gejank om die afschaffing van die voerwerk. Elk jaar wier. De rest van het jaar gaat die gezeik over het wier en die openbaar vervoer. Nederland heeft behoefte aan echte problemen, denk ik soms wel eens. Een van die mensen die iets aan die voerwerk wil doen, is de meest pedante vijfdeer die er geleefd heeft. Josias van Artje, die burgemeester van Den Haag. Tijdens de nieuwjaarsreceptie op die stadhuis... riep Josias op om strengere regels voor die voerwerk te krijgen. Die nieuwjaarsreceptie die 200.000 euro kostte. Twee ton aan borrelnotjes en glaasjes boebelwijn. En dan zeg je dat die gewone man maar eens moet ophouden met zijn duizend knalers en voedzoekers. Diezelfde gewone man... die moet betalen voor van aardsen zijn feestje. Een grotere afstand tussen die politiek en die burger... is niet voorstelbaar. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ja, Martin heeft dit jaar maar één vuurpaal afgeschoten... die van hemzelf... In een gillende keukenmeid. <laughs> Ja, het jaar 2014 is nog niet van start. Of de huizenbezitter wordt alweer zonder glijmiddel in de virtuele bips gegrepen. Zonder iets te zeggen, verhoogt minister Lok voor wonen en rijksdienst... het ver van 0,6 tot 0,7 procent. En dat is zelfs rijke mensen mensenhater Farshad Bashir van de SP te gorder. Het Haags geluid. Een hele goede nacht aan Farshad Bashir van de SP. Hallo, goedendag. Goeiedag meneer Basier. Zeg, eh, zomaar stiekem 338 miljoen euro stelen van onschuldige huizenbezitters. Dat, dat is nou de VVD in 2014. Dat zou u toch nooit doen? Uh, niet in ieder geval niet stiekem, zoals de VVD dat gedaan heeft. Oh wel en gewoon. Zeker ook, niet, zeker ook niet. bij de mensen waar het nu van uh, wordt weggehaald. Oh wat lief. En bij wie wordt het Ik nu denk weggehaald? Van de SP bijvoorbeeld uh, dat huizenbezitters boven de miljoen euro minder hypotheekrente aftrek krijgen. Op termijn helemaal niet meer. Uh, maar uh, bij de mensen waar het nu weggehaald wordt, dat zijn de gewone huizenbezitters uh, die een uh, hypotheek hebben... die ze net niet kunnen betalen of oh. wel kunnen betalen. Oh, maar la la uh, laat me nou, laat me nou ik ben even een beetje in de war. Want het, ja, er zijn natuurlijk huizen van 75.000 euro tot uh, dik in een miljoen gaat het erover. Maar er zitten er ook een heleboel bij waarvan we toch dachten dat u daar eigenlijk juist wel graag geld vandaan wilde halen. Ja, uh, op termijn uh, zouden wij ook graag de hypotheekrenteaftrek willen beperken... Uh, tot uh, een aftrek van 350.000 euro. Ja nou, precies, daarboven dus. Uh, ja. uh, uh, uh, maar daarboven zou je dus uh, uh, niet meer uh, de hypotheekrente aftrekken nee, kunnen hebben. Nee, maar precies. Maar, maar... Uh, maar wel over deze 350.000 euro. Maar in dit geval haalt de VTD dus bij iedereen uh, gewoon extra geld op. En dat ook nog op een hele stiekeme manier. Ja. Terwijl iedereen het al aan het afsteken was. Ja. En, en uh, uh, uh, oliebollen aan het opeten was en uh, werd opeens uh, bekend gemaakt dat er nog even een Belastingverhoging maar, maar door werd gegooid. Ho ho ho ho ho hoe zit dat nou in elkaar? En Kijk, luister, wij bij de echte Jannen uh, kijk het weten zo langzamerhand ja. dat je beter op de SP kan stemmen, want daar word je gewoon met open vizier genaaid. Uh, maar bij de VVD, dat is toch echt een schurkenpartij aan het worden, die er gewoon een heel even stiekem zo de boel er doorheen drukt. En als je dus minister Blok erop aanspreekt, hè, met de, de minister van Wonen, dan zegt hij, ja, ga maar even naar uh, Wekers van Financiën, die legt het wel uit. En die legt het eigenlijk ook niet uit. Maar uh, happen de paps, ideeën, we Zeker kunnen hoor. weer de extra dokken. In zover, er is ook nog alleen maar gerept over 0,6 en niks over 0,7. Dat horen we nu voor het eerst eigenlijk, toch? Pracht, ja. ja, dat is eigenlijk het geval, want de Kamer, en dus daarmee ook de samenleving, is niet geïnformeerd. Uh, opeens hoorden we dus met Oud en Nieuw dat de belastingen omhoog gingen... ...en daarvoor is daar nooit over gesproken, Mag terwijl dat? het ministerie er is, de ministeries gingen uit van de verhoging. Centraal Planbureau had in de berekeningen dus niet die 0,7 meegenomen. Die wisten het. Uh, maar minister Blok had nog wel aan de Kamer geschreven 0,6 procent. Maar mag dat? Uh, nee, dat mag natuurlijk niet. Uh, Want dat, dat is toch wel liegen. Kamerverkiezing informeren. Ja, uh, het liegen in dit geval. Uh, dus dat wordt een motie uh, van wantrouwen, neem ik aan. Uh, nou, de Wekers uh, heeft al een motie van Waltra van de oppositie, van bijna de hele oppositie gekregen, inclusief van de SP. Dus wat ons betreft uh, had hij al lang uh, weggemogen. Ja, maar dat ging maar over die Bulgaren natuurlijk, hè? En voor die Bulgaren fraude. Ja, dat was voor de Bulgaravraud inderdaad. E maar dat is nu... ook echt een schande. Ja, maar de Kamer maar... verkeerd informeren over, over, over dat de bevolking weer extra wordt, wordt, wordt genaaid. Ja, dat, dan, nu moet het een keer afgelopen zijn, ja, toch? En, en allebei ook, want dat is de, helemaal het is ten hemel schrijven dat ja. de ene minister, de andere staatssecretaris, er een grote schuld van geeft en zegt ik heb er niks mee te maken. Maar dat kan er ook niet. Maar in, Goed, in ieder geval, ja, die kan, dat nog... weten we wel. Maar, maar een motie dat van wantrouwen. Maar een motie van wantrouwen neem ik aan. Uh, de Kamer uh, heeft al inmiddels van de SP-fractie, samen met de CDA-fractie, een verzoek gekregen voor een debat. Dus dit komt uh, zeker aan de orde. Nee, en uh, maar... kijk, uh, ik kan nu natuurlijk niet zeggen van dat we nog een keer een motie van wantrouwen gaan indienen. Maar nog niet, gevoren. eigenlijk. Uh, want ja, uh, kijk, je wil natuurlijk eerst het debat aangaan, en uh, vervolgens daarna je Nee, maar u zegt net zelf, het is een doodzonde. Om de Kamer en dus de bevolking verkeerd of niet te informeren. Dat is een doodzonde. Nou. Dus, dus dan ja, is er ja. toch maar één ding mogelijk. En dat is een motie van wantrouwen. Er is dus maar één ding uh, mogelijk. Als, als inderdaad blijkt dat uh, uh, hij. Uh, Heel, het niet goed kan praten in de Kamer, dan uh, Maar meneer Bassier, hoe zou die het wel kunnen goed praten dan, wat u betreft? Want dat lijkt me ja, door een sterk zou nee. ik zou het niet weten. Dus dat is ook de reden waarom we een debat willen hebben. En uh, de uitkomst van het debat... Dus als, als, als, zijn, uitkomt, er, als uitkomt dat u denkt dat er uitkomt, dan komt er een motie van wantrouwen? Ja, dat, dat gaat meestal op die manier, ja. Kijk, het is al zo geweest dat wij een motie van wantrouwen tegen wekers dus hebben ingediend... Uh, uh, bijna de volledige oppositie heeft dat toen in een tijd met uh, de bulgare vrouwen gesteund. Kijk, uh, dat hij er nog zit is, niet uh, dankzij ons, maar ondanks ons. Ja, maar, maar luister nou, op, op, op 13 december had Blok het dus nog over 0,6. 13 december. Klopt, ja. En, en, en, en, en, en nog geen uh, 2,5 week later is het 0,7. Dat ik bedoel, ja, dat, je, ja. dat je de kamer voorligt. Is een grove schande. Ja, maar dat je binnen een maand gewoon de boel. Ja, willens en wetens persoon met Dat is gewoon strooien met motie van want trouwens, meneer Bashir, En elke ja, oppositiepartij ja. die dat niet steunt, die is geen knip voor zijn neus. waard. Ja, maar, maar het is maar... ook zo dat hij nu niet alvast uh, die motie op tafel kan leggen. Want wat nee. ik dat nu doe. Dan heeft uh, uh, het debat natuurlijk ook geen nut. Nee precies, ik Omdat begrijp ik wel wat ik... Vooraf, uh, uh, Voordat het debat nog begint met die motie alvast... Nee, dan dat begrijp ik. Dat ik kom. Maar zo werkt dus, het niet. We doen het wel natuurlijk op volgende. Eerst gaan we het debat voeren. ja. ja. En als, maar uh, is het uh, een uh, collega uh, van de VVD die riep al van: nou ja, we hebben ze niet zo erg zitten opletten, misschien tijdens het debat. Is dat ook nog een optie? Dat u ja, Helma Neperes ja, zei dat. Ja, ja, hadden we beter moeten opletten. Ja, dus dat is niet een beetje. Uh, dat nou, kunnen, de VVD hè? moet sowieso altijd beter opletten. Want uh, die duizend euro uh, is ons ook beloofd. Hebben we nog steeds niet gekregen? Niet het hele rijtje, want we hebben maar tot twee uh, uur nee, vanavond. Ja, precies. Ja, we, juist, we moeten een juist, beetje rustig aan doen. Ja. Maar wat mevrouw Neperes zegt klopt natuurlijk niet. Want het is de plicht van het kabinet om de Kamer goed te informeren. Precies. Eh, Kijk, vindt u trouwens, eh, eh, als, het, als het wel netjes was gedaan, had u het dan redelijk gevonden? De huren gaat omhoog, dus het huurwaarde van VEG gaat omhoog? Uh, nee, nee. Wij vinden dat... Uh, uh, wij, wij zouden graag heel anders de belastingen willen vormgeven. Uh, de hypotheekrenteaftrekken boven de miljoen euro. Dat, ja, dat zijn wij een slechte ja. zaak. Kijk, als je dat al gaat beperken, dan heb je al meer dan die 300 miljoen binnen. Uh, en dan uh, hoef je dus ook de mensen die een gemiddeld huis hebben ook niet te pakken. Uh, en de huurders willen we ook niet pakken. Dat is sowieso iets een beetje een raar ding eigenlijk. Van we betalen eigenlijk huur in plaats van de huur omdat we geen huur betalen. Dat is toch een heel ja, wonderlijk dat, dat ding. Ja, dat is eigenlijk. eigenlijk de belasting. Omdat je een huis hebt en geen huur betaalt, uh, ja. wordt die belast voor je... Uh, dat is wel grappig, hè? Uh, ja, dat is toch niet te geloven eigenlijk? Dat maar ja, ja, ja goed, zo langzamerhand het is uh, zuurstof. Het uh, afdruk, hoe het vormgegeven is, heel apart natuurlijk. Hoe hoger je inkomen en hoe ho groter je huis, hoe meer uh, subsidie je krijgt. Nee, maar het is nog niet zo gek. Dat dat je eens andersom zou die andersom moeten hebben. Ja, maar het is dan niet zo gek als je je ballen uh, uitsteekt uh, om zelf je iets te kopen. Dat je Dat Ja, dat kan. Hè? Je kan je ballen ja. uitsteken. Ja, die ik van jou, kan... jou misschien niet meer, nou, maar, door, maar die voor mij kan ik uitsteken. Liever gezegd, ik kan ik niet voor mij op mijn rug leggen. Echt waar? Ja hoor. Ja, Simpel. Nee, dat is met deze Simpel. leeftijd, dat kan allemaal. En ja. no. Ik kan ook gewoon bijvoorbeeld met een, een rechterstraal pissen. Dat lukt jou waarschijnlijk ook niet. Ja, met dat gaat prima, maar daar hoef ik mijn bal niet vooruit te rekken, hoor Haha! <laughs> maar in ieder geval, hè, je, je, je legt je ballen op het blok om een ja. huis te kopen. En dan moet je van een of andere uh, bloedlul, moet je, moet je belasting betalen, omdat je geen huur betaalt. Ja. ja. Hallo! En het, het rare is ook van kijk, je, je kan rekening mee houden dat hij zo'n belasting betaalt. Maar als je voorgehouden wordt dat hij 0,6% betaalt. Ja, volgens blijkt het 0,7 te zijn. Nee, maar dat Over is. Dat. al die andere lastenverhogingen, accijns, uh, btw die omhoog mogen gaan, is, noem maar op. Ja, dan heb je ja. ook overzicht ook niet meer. En nee. dan weet je ook niet meer hoe die je dat uh, uiteindelijk moet doen. Maar gaan meneer je... Bashir, het is toch hetzelfde: dat, omdat ik nu toevallig in een Porsche-rij. Dat ik, dat ik dan extra belasting moet betalen omdat ik geen gebruik maak van de stadsbus. Dat zou sowieso een goede zaak zijn. Dat zou een goede zaak zijn. Dan wordt uh, openbaar vervoer wat goedkoper en dan Had uh, ik maar uh, kun je, je eigenlijk doorrijden. Ja, nee, ik heb geen Porsche ook. Is wel, ja, we gaan dat vaker en weet doen. Wat als, je je wie... fiets, als je een fiets koopt, Jan, dan moet je belasting betalen... omdat je nooit meer een fiets hoeft te huren. Ja, en, en, en omdat je dan op dat moment niet op het voetpad loopt. Ja. En die mensen die wel op het voetpad moeten lopen... die moeten dan in hun eentje het voetbal wel Dat uh, is heel Weet je trouwens aan wie nee, het ja. ligt dat ik geen Porsche heb? Uh, ik denk aan je werkgever. Nee. Of aan, aan, jezelf. De... aan jezelf. Nee. Ach, zijn ze? Wie heeft altijd de schuld? Oh, Mark Rutte. Ah, Mark Rutte! Dat sowieso. Ja, dat sowieso. Meneer Bashir, wat. We moeten nog 1000 euro hè? Nou, Ja, ja niet, is meer, euro, hoor. niet het hele lijstje. 1000 euro is, is inmiddels een soort klein, heel klein plasje in nou, een gigantische zee. Meneer Bashir, ik vind het heel fijn dat u ons deze scoop uh, cadeau heeft gedaan. Want kunnen we hem even instappen? Ja. Dames en heren, jongens, meisjes, zegt Jan de Het is niet te geloven, maar uh, Bashir van de SP zit erover na te denken om een motie van wantrouwen in te dienen tegen staatssecretaris Wekers, omdat hij ons voor de zoveelste keer heeft geflesd En dit keer met een stinke verhoging van de huurwaarde voor ver. Wekers, je kop gaat eraf. Nou, uh, zover de scoop. Mooi. Uh, Dank u wel, meneer uh, Bashir. Uh, mag ik u een goede nacht wensen? en uh, succes met het redden van dit land. Ja, dat... dank u wel, dank u wel. Mennig meer oprecht gemeente ook. Ja, ja, en alle luisteraars natuurlijk. Ja, ja, natuurlijk en dan luisteren. Wil je nog iemand de groeten doen? We zijn nu toch op de radio. Plaatje aanvragen. Doe maar meneer Masier. Eh, uh, ja, eh, uh, ik kan geen rekening mee halen. Dus, uh, nou, dat is nee, ja. een grapje hoor, dus doe het ook <laughs> maar niet. Da dus dag! Een van de slechte humor. Okay, dag meneer Hoi. Dag. Het haagsgeluid. Nou, nou, dat was wat. Ja. Gaan we even naar de liefdespanter, dus niet... Ja, zo is het. Ja, door. de liefdespanter die waakt voor uh, goede voornemens. Dat is voor gelijk. Dagboek van de liefdespanter. In tegenstelling tot voorgaande jaren werd 2013 in mijn sociale omgeving vrijwel unaniem tot rampjaar uitgeroepen. Het geweeklaag was niet van de lucht en net trouwens, zoals de dreigementen aan ieder die mijn vrienden op Twitter of Facebook maar een strobreed in de weg zouden leggen. in hun ijver het komende jaar eindelijk weer eens tot een succes te maken. De timeline zinderde werkelijk van de waarschuwingen en balansloeken, de huiverende terugblikken en verlangende smeekbedens om betere tijden. Van de weeromstuit ik er bijna aan mee. Niets verleidelijker dan je laten meeslepen in een aardverschuiving van ellende en doem. En het was ook crisis tenslotte. En er zijn ook weinig jaren geweest. dat het van de regeringswegen zo zijn best heeft gedaan het volk het leven zuur te maken. En het leek wel of er overal oorlog was of bijna. En er waren meer gezinsdrama's dan ooit. dus ze schoppen elkaar nog steeds tering langs het voetbalveld. En Zwarte Piet. laten we dat ook vooral niet vergeten. Maar om maar te zeggen dat ik er veel last van heb gehad. Ik heb het hele jaar weer mijn brood verdiend. Ik heb een heerlijk zonnige zomervakantie gehad. De mensen die ik lief heb zijn in grote lijnen... en redelijke percentages van mij blijven houden. En behouden ze lelijke allergie vervlooien beter... ben ik fit en en gezond gebleven. Per saldo heb ik in het vervloekte jaar 2013... helemaal niet zoveel te klagen gehad. Ik denk dat we later op 2013 zullen terugkijken... als het überhaupt al doen als een beetje lullig een jaar, een jaar om redelijk snel te vergeten. Maar ja, dat zijn de meeste. En als dat nou het ergste is... Lijkt me dat we ons geluk, moeten prijzen. Dagboek van mijn Spalter. Ik hoor het een heel sterk verhaal. Ja, ik heb niet geluisterd. Zo. Goed zo. Zolang de ziener uit Lichtenberg onze vaste weerman is... hebben we nog niks anders gekregen dan zij kregen en zachte temperaturen. We geven je nog één gans Gerrit Vossers. Maar dan moet je het wel deze week gaan vriezen. Wat jij Jan? Heel uh, goede de weerman Gerrit Vossers. Ja, ook een goede nacht, jongens. Hé, hey, Gerrit uh, Vossers met uh, Jan Roos. Ik zou eigenlijk willen beginnen or, met een uh, heel gelukkig nieuwjaar te wensen. Ja. Maar dat doe ik niet. Want ik stond godverdomme met nieuw op 12 uur in de plensregen met mijn vuurwerk. En jij hebt gezegd dat het droog was. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja, dat ja. klopt helemaal niet. Dat klopt er uh, geen reet van Gerrit. Nee, het klopt wel dat ik, uh, dat ik dat gezegd heb. Maar het klopt niet met het weer. Nee, dat klopt. Ja, ja, dat, is dat klopt! Alles, is dat alles wat je te maar, zeggen hebt? Dat klopt er niet! Ja, wat, wat, wat moet ik dan zeggen? Dat... Nou... Ja, ben jij nou een weerman of ben je ik zou, geen weerman? Ik zou bijvoorbeeld, Sorry? Uh, bijvoorbeeld, uh, het spijt me. De, het ja, spijt dat me dat, dat, dat ik je oude en nieuw feest verpest heb. Nou, dus je hebt niet alleen een natlontje, maar ook een lontje gekregen. Ja, nou, dan maakt nee, niet uit of wel nog kort is, hè, als het zo aan het die, die staat daar met zijn Romeinse potten buiten en, en, en met zijn uitwaaiende sigaretje. Nee, het waren, waren Poolse potten. Poolse potten en Romeinse kandelaars. Nou, even, weet ik veel, je stond het vuurwerk ja. buiten in ieder geval en het ging allemaal uit. En, en hoe ja. kwam dat ja. nou dat je ernaast ja. zat, Gerrit? kan het nou. Je kan er wel een ja, weerkaart uh, lezen of ja. wat? Ja, maar moet ik dan zeggen, uh, het, het weer had wat vertragen, want we zaten nog droog. Ja, bij jullie was het was dus droog. Ja, nou en toen we naar binnen gingen, toen werd het nat van binnen en buiten, maar... Toen was het. Uh, ja, heb je nou, uh, ja. het nou over mevrouw Vossers? Nee, ik denk dat hij over bierzuipen heeft. <laughs> maar had je wel ja. gezellig uh, een met, uh, qua zuipen qua uh, drinken? Ja, dat begint uh, oudjaarsdag om een uur of tien elf al met kabiet uh, schieten. En dan hadden uh, we het Oh, ja, oh. Een oh. hele mooie dag. Oh. Oh. Oh. En kabiet schieten dat is synoniem voor bier drinken. <laughs> nee, nee, dat, ja. We hebben wel zo'n uh, zo bier hier in de streek als je de doptraaf doet, dan klopt dat wel, maar karbietschieten gaat iets harder. Leo. Uh, nee, nee, Gerrit. Gerrit. Gerrit. Ja. Uh, Leo, niet Gerrit. Kijk, Gerrit, niet wij komen zeg maar uit het uh, westen van het land. Kijk, hier, hier ja. verdienen we de centjes en die verdelen we dan over de rest van het land. Uh, <laughs> ja, dus wij hebben helemaal geen tijd om uh, te karbiet Nee. Dus, dus kan jij misschien uitleggen, uh, want het is dan met een melkbus en dan schieten jullie geloof ja. ik een cola weg of ik van. Nee, maar, niks hoor, om. Een, nee, een bal. Een watermeloen. In ieder geval. Leg het nou eens uit en ik begrijp er geen. Ja. reet van. Nou, kapitein is een uh, spul als er de water bij komt, dan uh, komt er een gas vrij. En dan zit uh, je dekkel op de bus of de bal op de bus. En dan is het een klein gaatje aan het eind. En dan hou je de fakkel voor. En na een uh, 2,5 minuut laat je even gassen. En dan, dan knalt die hard hè. Ja, en wat is daar in vredesnaam leuk aan? Nou, de, de, de boze geesten zijn op het moment weg hier in het oosten. Ja, De boze geesten? Ja. Dat zei hij, volgens mij. Ja. Hé, hey, maar karbieten, uh, dat zeggen dus als dat met water in contact komt, dan, ja. dan komt er gas. En, en gas. En, en, en ja. dat gas, dat steek je dan aan met die aansteker, of niet? Ja, ja, met een fakkeltje. Ja, met een fakkeltje. Euh, ja, en hoeveel ja. dooien hadden jullie deze, dit jaar? Hoeveel doooien? Nou, hier viel het nog wel meer in het oosten. Oh. Wel bijna, maar bijna niet do. helemaal. Maar ja. wel gewonden, ook niet? Saai. Ja, wel wat gewonden, ja. Armen en benen en hoofden eraf, nah, of we dan... hebben hier wel wat in de buurt, euh, die kun je niet meer zeggen. Hier is met de vijf, dat is gebeurd. Hahaha, <laughs> <hijf> hoeveel heeft hij er nog mee ja? hoort hij, Gerrit? Ja? Nou ja, goed. Zo, hey, um, is, is bij jullie ook die leuke gewoonte dat je auto's in de fik steekt met oud en nieuw? Nee, nee, nee. nee. nee bij ons hebben ze niet genoeg gevangenissen, anders hadden we dat wel gedaan. Wacht ja, die even. snapte ik niet. Die maar dat gaan... maakt niet uit. Ja, het is een beetje ja, de maar... avond van de verkeerde nee, humor. Niemand. Hey, nee. uh, laten we dit even over het weer hebben. Uh, ja. na, voor, na vorige week heb ik er heel veel vertrouwen in. Maar kan jij nou uitleggen? Het is ook winter in Amerika. Winter in Amerika ja. is cold. Min 50 of zoiets? Nee, min 30. De ja, temperatuur is min 30, ja, min 40. Ja, jaar. precies. Maar, ja. Maar, maar luister nou, Gerrit. Uh, ja. Winter in Amerika is cold. Maar, uh, Je uh, ook een beetje <laughs> het zingen. Zingavond is het, hè? Gerrit! Ja. Uh, yo, het is toch normaal dat het, dat het koud is in de winter in Amerika? Of, of, want er nu, wordt nu weer hysterisch gedaan? Nou, maar het is nog een beetje extreem. Oh ja, en het is hier een beetje extreem warm. Nou, hebben we het weer naar nou je ja. zin? Ja, ja. Ja, extreem gezegd wel, ja. Ja. ja. ja, maar is de, pff, zeg, Weet je wat het leuk zou zijn, Keren? We, we, we gaan nu een paar weken met je om en het is heel gezellig. Hè? Je bent leuk en zo, de ja. goede spreuken en de verhalen ja. over mevrouw Vos is hartstikke spannend. Maar ja. we zouden wel eens wat extreem weer willen hebben. Ja, Want dit is nee. mooi geweest. Dat gezeik elke week over die drie druppels regen, waar Jan ja. dan weer met zijn vuurwerk bommen ja, staat. Was leuk. En en ja, het is, en ik het is overal veel. is het spannend weer, behalve hier. Komt het door jou? Ja, verzin ja, nee, dan nou wat. Verzin is nachts nou wat. Ik bedoel, uh, ja, nou, je, je zit er wel vaker naast, maar, maar, maar, maar maak ja, het dan eens een keer... Het is spannend. Ja, weet je wat spannend? Nou, het kan zijn dat het buitje om 11 uur voorbij getrokken of om 12 uur. Nou, dat is lekker spannend. Ja, dat is de enige spanning die we op dit moment hebben, ja. ja uh. Ho, nee, maar ik, ik, ik, ik hoop nog een keer dat we elkaar zo lang spreken dat we een keer extreem weer komen. Ja, je hebt gelijk ook Gerrit. hey uh, heb je nog een leuke weerspreuk voor deze week? Nou, we hebben uh, afgelopen vrijdag, was dat... Uh, een beetje onweer gehad. O, oh, uh, nou, spannend. Nederland. En, ja, was, uh, nou spannend, spannend! Ja, dat was spannend, spannend. Ja, het ging even heftig. Maar, uh, uh, nou, dus sorry een hoor. Mooie spreuk mee. Want, heb je iets het gegeten Jan? andersom? Ja, ik heb het een, gegeten blad een blad aan de boom. Uh, ja, ja, of weer uh, ja, ja. ja. in het kale ja. hoop. Ik de je nat en kook. Oh. Oh. Ik heb toch een beetje uh, karbiet Maar Heb je nou nog een spreuk, Gerrit, of niet? Ja. Nou, ik heb een spreuk. Zeg het dan. Dat doe maar. Oh, hebben ze hem weggedrukt net. Nee, uh... nee want nee, hoezo weggedrukt? Jan, oh. Jan is gewoon een beetje, een beetje, een beetje opgeblazen. Op nee, ja, ik was even aan het uitleggen, want ik ben, ik ben een, ja. beetje, ik een beetje... Ik heb een beetje opgeblazen ja, Dat is een vol. beetje fatulent. Ik voel me net een, een lekker uh, carbite... Nou, uh, bus. Uh, bus. Ja, een beetje zo'n hoogdrukgebied. Oh! <laughs> Weerspleuk! <laughs> Nee, salar, de, de spreuk. Uh, onweer in het kale hout geeft een feurje onnat en koud. We hebben afgelopen uh, vrijdag onweer gehad en uh, dat ging nog aan. Kan je aan. hem nog dat, één ja, keer herhalen? Ja, dat wou ik ook even uur. vragen. R wacht even, neem je tijd, rustig en nou even bestaanbaar. Ja, onweer in het kale hout met een Om Onweer een in het kale hout? en koud met een B. Oké, okay, wat is het kale... Oh, het kale hout, dat is de bomen zonder bladeren. Bomen zonder bladeren, ja. Oh, onweer ja. in het kale nee, nee, hout geworden. is een voorjaar. Wat dan? Nat en koud? Ja, dat en koud. Maar het nou. is hem niet koud. Nou, nee, warm is het dat niet. Het is in het voorjaar, het ja, is maar het winter. Is toch... Het is winter. In het oh. voorjaar wordt het wat en koud. Wacht even. Dus we hebben nu een warme winter en dan in het voorjaar wordt het alsnog koud. En nat? Ja. ja. Hé, hey, godverdikke. Kan je ook iets leuks uh, voorspellen? Iets leuks. Maak jij wat? wat iets leuks. Uh, ja, iets leuks. Ja, iets leuks. Ja. Nou. Nee, dat heb ik, ik op het moment niet, want ik nee. heb een depressie. Ja, ik... zeg, wat is, dan? is het dan? Is dit mevrouw Vossers? Is het mis? Nee, nee, nee maar gewoon. Omdat het, ja, ik, kan er, ik kan er weinig leuks over vertellen. Ja, je en... hebt gelijk. Ik zit ook in een depressie, hoor. Nee, ja. goed. Wel leuk, een ik... weerman in een depressie. Wat geestig. <laughs> ja, vind je het leuk? Nou, ja, ik probeer er ook wat van te maken. Nou, doe dat ja, maar niet, maar. hoor. Nou, doe maar wel, Eh, uh, Gerrit Vossers, ja. mag ik je hartelijk bedanken voor... Uh... Ja... Ja, goed gedaan, hè. Voor wat eigenlijk? Ja, voor, voor het later naar bed gaan. Dan moet ik wel even bedanken. Ja, bedankt voor dat je later naar bed bent gegaan. Ja, ja. Hey, en uh, uh, tot volgende week misschien? Ja, tot volgende week misschien. Ligt er dan of je nat wordt of niet? Ja. ja. Nou, nou even nou, je allemaal huis van wel nat, hoor. Ja. <laughs> nou, Gerrit, jij kon er niks aan doen, vriend. Hé, hey, uh, uh, hou maar. Da Gerrit. Ja, goed gedaan. Ja, goed We I can't walk out. Because I love you too much, baby Why can't you see What you're doing U vraagt zich natuurlijk af waar we in goddam Elvis Bessie draaien. Dat vroegen wij al ze ook af. Dit was een idee van de kabouters. Het is namelijk uit, vandaag. Nou, het is vandaag namelijk... drie koningen. En dit God. was dan de king. 1. Wat. Koning. Oh, leuk. We moeten eigenlijk namelijk... Oh, Danet. Oh, ja. We moeten namelijk eigenlijk drie plaatjes draaien van de Sinterkoordinator. Maar die kan uh, bij ons uh, per definitie de... Nee, nee, dat is niet waar. Dit is een hartstikke lieve man. Oh, ja, ja. Eh, dus de, nou ja, dat drie een Leuk bedacht, echt enig. Hartstikke maar goed, okay, volgende week hebben we hier... de trendwoordje Adjic Bakas. Dat oh, dat vast... is die hele vrolijke nicht, toch? Dat volgens mij, weet ik niet eigenlijk. Ja, dat is die vrolijke nicht. Hij was vandaag, was die zag ik toevallig bij de WNL op zondag. Was nou, dat had. is nog een nicht. Nou, oh, dat zou zo maar kunnen. Hij zag er wel... Uh... Hit en feestelijk uit, zullen we maar zeggen. Ja, precies. En tips en dreigementen mogen mogen natuurlijk naar die voicemail die we nu afluisteren. 06 3000 9000. En als je natuurlijk een idee hebt voor de pitch, want dat is ook altijd alleen, ja. dan kan je mailen naar echtjanne@poent.tv. En de pitch, ja. dat is dus als je iets te verkopen, liefst iets origineels of heel zieligs. Ja, of, Want dan, of niet. Uh, do, dan lukt het wel. Nou, in ieder geval, ik wil u hartelijk danken voor het luisteren nou. naar de echte Janne deze week. En volgende week zijn we er gewoon weer terug. Ja, waarom niet? Ja, ik denk het wel. Ja, het is een wekelijks programma, dus, om... dus dan ben je er dan gewoon volgende dat is week. Elke week. En slaap lekker verder daag. en, uh, en dag. Tot zover. Echte Janne. Echte Janne. Hé hey Leo ja we hebben bijvoorbeeld Torger Borven wie is dat Torger Borven en en, en, uh, en, en we allemaal, Alexander Boljević en Sijsbox ook... Varga oh je zou hem op hey, de hebben deze ken je misschien Jan Karagounis. ja die heb ik wel die heb, uh, net onder de onder de, gaat, de linkerbal die gaat naar zwolle Hij en dan hebben we nog Marmudov. nou Marmoedolf. Jij... Oh, ik heb een keer een Marmudov gehad jongen hey, druipen dat ja, ding maar ook ken jij Torger Borven niet want daar gaat uh, Twente zich mee versterken ja he. nou, ik heb eens een meisje uh, kandidaat eh, en die had een Torger of die zou so. niet normaal stinken joh. Ja, stinken.